12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. NOS-correspondent David Jan Godvrouw brengt nuances aan bij de berichtgeving over de anti-Homo-wet in Rusland. Verder in mediaforum met Katrien Keil en Willem Schone, nu het NOS-journaal Mark Visser. Goedemiddag, recordaantal winkels failliet. Uitkeringsfraude steeds vaker opgespoord. En vervoerbedrijven zouden miljoenen verdienen aan niet-uitcheckende reizigers. Vanmiddag af en toe zon en er valt slechts een enkele bui bij 17 tot 21 graden. Morgen schijnt de zon overal geregeld, er vallen dan ook vaker buien. Woensdag en donderdag wordt de kans op een bui dan weer kleiner... en stijgt de temperatuur naar 20 tot 23 graden. Positieve en negatieve berichten over de economie vandaag... van het Centraal Bureau voor de Statistiek. We steven af op een recordaantal faillissementen dit jaar. In juli gingen er nog nooit zoveel winkels en horecazaken failliet. Maar de export steeg in juni voor de tweede maand op rij. Senne Jansen van het CBS, goedemiddag. Goedemiddag. Eerst maar even die faillissementen. Waarom doen juist winkels en horeca het zo slecht?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 Ja, dat kunnen wij als CBS kunnen we dat niet onderbouwen met cijfers... maar mogelijk dat dat een rol speelt. Natuurlijk is het wel zo dat bedrijven die nu failliet gaan... die zijn al een aantal maanden, gaat het daar slecht mee. Wat dat betreft is de faillissement een naeilende indicator. Dan kun je dat nog niet zien op dit moment. Um, andere lichtpunten misschien? Nou, je ziet eh, bij de uitvoer zie je dus een, een lichte groei in juni. Eh, 1,7% meer uitgevoerd dan een jaar eerder. En, en dat is toch mooi. In april was er nog sprake van krimp. En in mei al uh, weer een lichte groei en nu dus weer, weer een groeicijfer. En je ziet vooral in de voeding, maar ook chemische producten, dat daar de uitvoer uh, groeit. Uh, de voeding is natuurlijk uh, con conjunctureel minder gevoelig. Je, je blijft toch eten. En mogelijk dat mensen zelfs meer uh, kopen, bijvoorbeeld in supermarkten. Uh, dan, dan in de horeca op het moment dat het slecht gaat met de portemonnee. Dus uh, bedrijven die uh, in de export zitten, daar gaat het wat beter mee. Maar als je vooral binnenland, behalve dan die supermarkten... die hebben dan uh, voordeel van de consumenten, maar die hebben het nog lastig. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, die waterscheiding die is echt heel duidelijk zichtbaar. En je ziet ook uh, de cijfers om ons heen. Bijvoorbeeld de Duitse industrie, die doet het goed. Frankrijk, uh, net bekend uit de recessie, de VS groeit. Dus die, die bedrijven die op de export gericht zijn... die profiteren van, van die aantrekkende... of de, ja, dat, dat herstel wat toch uh, aan de horizon gloort. Maar in de binnenlandse markt, daar is het nog, uh, daar is het nog lastig. Dank u wel, Cindy Janssen van het CBS. Fraude met uitkeringen wordt steeds vaker opgespoord. Er wordt nu een kwart meer bijstandsfraude ontdekt dan enkele jaren geleden. René Paas van Divosa, de koepel van sociale diensten, over hoe deze fraude wordt opgespoord. Nou, op allerlei manieren, en ook een aantal manieren die nieuw zijn. Bijvoorbeeld een uh, veel intensiever gebruik van social media. Als je op. Uh... Facebook rondtoetert dat je een bedrijfje hebt, dan kan het zijn dat je ook de aandacht trekt van de sociale dienst, omdat je tegelijkertijd daar ook in de bak zit. En het is ook zo dat sociale diensten niet alleen intensieve controleren, maar ook gebruik maken van tips. En het draagvlak voor bijstandsfraude in de, in de samenleving is uh, heel erg aan het afnemen. Dus dat het vroeger een beetje vergoeilijk, zoals we dat met belasting nog steeds wel wat hebben. Maar het is nu echt, ja, het is de solidariteit die ik betaal voor jou, en dan accepteer ik het niet dat jij ondertussen bijklust. Volgens Paas is er de laatste tijd steeds meer aandacht om deze fraude te achterhalen. Zeker. Je ziet dat er in de politiek, maar ook in de ambtenaren die de politiek ondersteunen... veel meer aandacht is voor, uh, voor fraude. En uh, het liefst ook het voorkomen van fraude. Als je aan het begin heel helder bent, dan ga je goed checken. Als je, als je aan het begin ook laat zien, uh, wij hebben onze feiten op orde... en we komen de volgende dingen tegen... en volgens ons heb je geen recht op een uitkering... dan voorkom je ook een heleboel fraude. Dus duidelijkheid aan het begin, daar is ook heel veel mee gediend. Nou, dus René Paas van Divosa, de koepel van Sociale Diensten.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 Het is wel zo dat de staat verplicht is om uh, zo nodig in te springen en te bemiddelen tussen gemeentes of hulpinstanties. Hulpinst maar dat was hier niet aan de orde, omdat de, de gemeentes al het nodig hebben ondernomen en de hulpinstanties. Uh, meneer is ook een uh, concreet aanbod gedaan van een woning, maar dat, uh, dat heeft hij om verschillende redenen uh, geweigerd. ze van der V kwam afgelopen woensdag op vrije voeten. Die dag kwam er een einde aan een zes maanden durende gevangenisstraf. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Openbaar vervoerbedrijven verdienen bij elkaar 30 miljoen euro aan reizigers die vergeten uit te checken met hun OV-chipkaart. Dat schrijft de Telegraaf op basis van eigen bronnen. De vervoerbedrijven willen zelf geen bedrag noemen. Guido van Voerkom, directeur bij de ANWB, goedemiddag. Goedemiddag. Weet u eigenlijk om hoeveel geld het gaat? Nou, We hebben een aantal maanden geleden uh, beide vervoersorganisaties aangedrongen op een, op een onderzoek. Uh, na wat uh, gedoe is dat inderdaad uh, toegezegd. Uh, ik vind het een beetje prematuur om uh, op die cijfers nu uh, vooruit te lopen. Maar het is niet zonder aanleiding dat de AMB samen met Rover gevraagd heeft om, uh, om nader onderzoek. Ja, bedrag van 30 miljoen wordt dan genoemd. Uh, in ieder geval miljoenen. Uh, wat vindt u daarvan? Nou, het is in principe geld dat, dat voor de, uh, van de reiziger is. Die uh, heeft uh, door wat voor omstandigheden dan ook verkeerd uitgecheckt. En dat hoort op een of andere manier daar, daar terug te komen. Dat is onze inzet ook uh, um, voor uh, het debat dat ongetwijfeld gaat ontstaan... als we definitief vastgesteld hebben dat het over uh, deze miljoenen gaat. Ja, want Connection bijvoorbeeld uh, zegt... Uh, ja, het, het klopt wel, het kan wel zo zijn dat mensen soms geen geld terugvragen... maar de hoge kosten van de OV-chipkaart... Uh, daar dekken we die kosten mee met, met dat geld van die reiziger... wat ze niet terugvragen. Ja, maar dat gaat me nou net even, even te ver. Uh, de openbaar voerbedrijven hebben zelf voor dit systeem gekozen. We hebben er ook uh, meerdere malen op gewezen dat het systeem duur is, dat er inefficiëntie in het systeem zit. Dat moet je uh, betalen uit je normale operatie en niet als een soort extra bonus vragen voor, de, voor, de, weg, voor de, de gebruiker om te zeggen van nou dat gaan we dan daarmee betalen. Dat de, kan niet. Ze stellen het nog scherper. Ze zeggen ja, eigenlijk als we dat nu inderdaad, als iedereen het terug zou krijgen, dan worden de prijzen weer hoger. Dus dat is ook niet zo gunstig. Nou, ik heb dat nooit in het businessmodel zien, zien zitten van de vervoersbedrijven. Uh, maar laten we maar op dit moment nog niet op vooruit lopen. Onze inzet is: het is geld van de, uh, van de, van de gebruiker. En daar moeten we naartoe terug. Dank u wel, Guido van Woerkom, directeur bij de ANWB. Er is toch geen steekpartij geweest bij het kraakpand dat gisteren afbrandde in Amsterdam. Agenten zagen een man die in zijn rug leeg gestoken. En kort daarna ontdekten ze het brandende pand waar een man met een groot mes naar buiten kwam rennen. En daaruit concludeerde de politie dat er een steekpartij was geweest. Maar nu is gebleken dat de slachtoffer nooit in het kraakpand is geweest. De man is van zijn fiets gevallen en in glas terechtgekomen. Hij kon dat vanwege zijn verwondingen en omdat hij had gedronken niet eerder duidelijk maken. De man met het mes blijft wel vastzitten. Hij had nog geldboetes openstaan en is illegaal in het land. En hij wordt overgedragen aan de vreemdelingenpolitie. Op het kanaal door zuid Beveland, bij het Zeeuwse Wemeldingen... is een zeilbootje overvaren door een tanker. En er liggen meerdere opvarenden in het water. Verslaggever Mark Rijk van Omroep Zeeland. Wat kun jij zien vanaf de kade? Ja, heel dicht bij de gastenker die de boot heeft overvaren. Vanaf de kant is de boot niet te zien. Ja, er zijn hier op dit moment een heleboel hulpdiensten bezig aan het zoeken. Waaronder ook vier duikteams van de brandweer. En een paar honderd meter verderop, mogelijk op de plek waar, het, waar de aanvaring is geweest... is een seeking helikopter bezig met sonar om te zoeken naar de vier slachtoffers. Maar tot nu toe nog geen spoor? Uh, ik sta hier nu ongeveer in 20 minuten op de dijk en, uh, en van de opvarenden inderdaad is, uh, is nog iets genomen. Weet jij of vaker uh, ongelukken gebeuren daar? Ik uh, uh, ja, woon al heel mijn leven, woon ik al in Zeeland en eigenlijk een boot die in een ander boot overvaart komt bijna nooit voor. Ik heb er nog nooit van gehoord, dus het is een, uh, een vrij bijzonder ongeval. Want op zich uh, is het dan wel zo dat zeilboten tussen tankers varen. Dat kan natuurlijk wel gevaarlijke situaties opleveren. Het kanaal door zuid beveland wordt door veel uh, toeristische boten wordt deze gebruikt, waaronder ook uh, zeilboten. Ja, het is, uh, uh, in de buurt van een brug is dat gebeurd. Hier moeten zeilboten wachten voordat ze vanaf uh, naar de andere kant toe kunnen. Of die mogelijke rol heeft gespeeld, ja, dat is nog, uh, nog onduidelijk. En er wordt gezegd vier of varenden, hoe weten ze dat zo zeker? Dat is een bericht van, uh, uh, van de uh, uh, veiligheidsregio uh, Zeeland. Uh, die hebben gezegd uh, uh, uh, dat er vier opvarenden uh, zijn op de zeilboot. Dus maar hebben ze dat dan gezien? Dat weet, dat weet je niet hoe ze daarbij komen in ieder geval, nee, dat ze dat, dat melden? Ik weet niet inderdaad hoe de informatie inderdaad, uh, hoe ze daaraan uh, aankomen. Staan er veel mensen ook uh, naar jou te kijken? Het is een best drukke weg. Het is een doorgaande weg tussen Capelle en Ierseke. En vanaf de brug en ook vanaf de waterkant staan toch wel tientallen, misschien wel honderden mensen, staan te kijken naar alle hulpdiensten en die op dit moment bezig zijn. Dankjewel, verslaggever Mark Rijk van Omroep Zeeland. Sport. Het is dag drie van de WK Atletiek in Moskou. En die houtkamp, het ochtendprogramma zit erop. En daarbij zijn ook enkele Nederlanders natuurlijk in actie gekomen. Hoe hebben ze het gedaan? Wisselvallig, uh, helaas. Want Erik KD, discuswerper, uh, had toch wel naar de finale gemoeten... Met zijn statuur en zijn kunde. Maar 62 meter 14 was de 14e plaats. Waar de beste 12 naar de finale gaan. Zeer teleurstellend voor KD. Hij moet naar huis. Heel teleurstellend begon ook de meerkamp voor Nadine Broersen, De 100 meter hoorde. Ze viel over de laatste hoorde. Kwam nog wel over de finish. Maar veel langzamer. Anderhalve seconde langzamer bijvoorbeeld dan Daphne Schippers. Uh, en dat uh, leverde veel minder punten op dan ze gehoopt had. Daarna deed ze het wel heel erg goed bij het hoogspringen. 1 1,89 meter, 89, maar 1 centimeter onder haar eigen Nederlands record. Maar ze staat door die matige 100 hoorden, of slechte 100 hoorden... op de 17e plaats na twee onderdelen. Andere Nederlandse, Daphne Schippers. Goed begonnen, 13,30 op de 100 hoorden. En ook goed bij het hoogspringen, 1,77 meter. 77. Allebei haar beste seizoenprestatie. En zij staat na twee onderdelen op de achtste plaats. Straks nog de eerst, aan het eind van de eerste dag kogelstoten en de 200 meter. En we krijgen vanavond ook nog in actie... Uh, Gregory is er ook in de halve finale 110 meter hoorde. Dank u wel. En die oude kamp. Belangrijkste nieuws: in Zeeland heeft een tanker een zeilboot overvaren. U hoorde het net. Meerdere mensen liggen in het water. Recordaantal winkels failliet en vervoerbedrijven zouden miljoenen verdienen aan niet uitcheckende reizigers. Dit is Radio 1, NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Deze week blikken we even terug met een maker vooruit, moet ik zeggen. We blikken dus niet terug, maar we blikken vooruit. Dat is toch iets anders. Naar een van de programma's die voorbij komt in het TV-lab. Dat zal deze week wel het geval zijn. In het mediaforum columnist en presentator Katrien Keil... en trouw hoofdredacteur Willem Schone. Wat vinden zij van de actiedag tegen de extra bezuinigingen op de publieke omroep? die Jan Slachter heeft aangekondigd. Als de zorg moet bezuinigen, moet ook de publiek ook bezuinigen. Dat is die 200 miljoen. Maar die 100 miljoen, dat is echt een brug te ver. De tube tampesta is leeg. Er zit niks meer in. Het is op. Stan Steeg uit Tilburg is de eerste kandidaat... in de Nationale Nieuwsquiz deze week. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws. Voor nabestaanden en voor de collega's van RTL is het vandaag een moeilijke dag. Het is namelijk precies vijf jaar geleden dat cameraman Stan Storiemans om het leven kwam bij een Russische raketaanval in Georgië. Collega en Duitsland-correspondent voor RTL Jeroen Akkermans... fietst daarom vandaag een speciale tocht met journalist Tzadok Jeheskeli. Deze Israëliër was ook aanwezig bij de aanval en overleefde in de nauwe nood. De tocht van Jeroen Akkermans is te volgen via Twitter, via het Jeroen En vandaag opent ook de inschrijving voor de Stan Storymans prijs 2013. Dat is de prijs voor de beste cameraman of vrouw... van nieuws- of achtergrondrubrieken van het afgelopen jaar. De zaak tegen militair Bradley Manning mocht maar een heel select groepje journalisten aanwezig zijn. En in de toekomst wordt dat waarschijnlijk nog strenger, omdat een 16 seconden durende video van het proces is uitgelekt. Video levert inhoudelijk weinig op, maar dat zal waarschijnlijk een reden zijn om nog minder media toe te laten in de rechtbank. Het nieuws over de Russische anti-homo-wet doet veel stof opwaaien... en met het oog op de winterspelen in Sochi zal de discussie nog wel even doorgaan. Maar volgens NOS-Rusland-correspondent David-Jan Godfra... wordt de soep lang niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. In een blog op de site van de NOS nuanceert Godfra... de berichtgeving over de Russische anti-homo-wet. David-Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Je schrijft in dat blog, uh, uh, schrijf je voor de NOS-site... dat de anti-homo-wet helemaal geen anti-homo-wet is. Laten we daar eens mee beginnen. Leg uit. Nou, dat is uh, puur als je naar de wetstekst kijkt... staat er dat, er dat het verboden is om propaganda te maken... voor niet-traditionele seksuele relaties. Uh, daar wordt natuurlijk... Homose homo homoseksualiteit, uh, homoseksuele uh, relaties mee bedoelt, daar is geen twijfel aan. Maar hij verbiedt homoseksualiteit als zodanig niet. In 1993 is uh, het verbod op mannelijke homoseksualiteit uit het uh, wetboek van strafrecht uh, verdwenen in Rusland. Vrouwelijke homoseksualiteit was al toegestaan. Um, en deze, uh, deze wet, deze nieuwe wet, verandert daar niks aan. Nee, maar dus de Russische regering kan hem zo interpreteren als, als ze wil. Um, dat maakt de boel uiteindelijk toch niet minder kwalijk? Nee, de Russische overheid of de Russische politie en de, de Russische openbare aanklagen en rechtbanken kunnen niet iemand veroordelen op, op het feit dat hij homo, homoseksueel is of lesbisch is. Dat kan niet. Althans niet op basis van deze wet. Uh, waar, waar deze wet voor bedoeld is, is natuurlijk uiteindelijk om openbare uitingen van homoseksualiteit te voorkomen. En dan gaat het met name om, om gay prides en dat soort uh, bijeenkomsten. Uh, maar in principe zijn er andere verboden nodig, maar nogmaals. Dat maakt het nog geen wet die homoseksualiteit verbiedt. Nee. Maar is het dan verkeerd gepresenteerd door uh, de media? Nou, ik denk dat, uh, dat er nogal wat. Uh, uh, laat ik zeggen overdreven en zeker onbewezen feiten worden ge, uh, gepresenteerd. Kijk, wat er heel veel gezegd wordt... is dat deze wet uh, de angst voor homo's of de haat tegen homo's... eigenlijk in Rusland zal vergroten. Dat er sprake is van toenemend geweld. En daar is geen, uh, geen enkel bewijs voor. Kijk, natuurlijk komt er uh, uh, uh, geweld voor tegen homo's in, uh, in Rusland. Dat ontken ik ook helemaal niet. Alleen, ik heb nog nergens bewezen gezien dat door deze wet dat geweld is toegenomen. En dat wordt wel voortdurend zo gepresenteerd. Heb jij zelf die nuance wel aangebracht in je berichtgeving? Nou ja, ik probeer dat in ieder geval. Kijk, er slipt bij de NOS ook telkens wel een keer... dat woord anti wet tussendoor. Ik wou zeggen, in andere uitingen van de NOS hebben we dat wel gezien ook. Ja, precies, dat klopt. Er is afgelopen weken missieve geweest van de hoofdredacteur... dat we dat niet meer moeten doen. Uh, het zou best nog eens keer kunnen dat het, uh, dat het er nog een keer tussendoor slipt, Maar in principe doet de NOS dat niet meer. En uh, zal ik het zeker niet doen. En, en hoe moet het dan wel wat jou betreft? Nou ja, ik vind dat je het beestje bij de naam moet noemen. En dat je moet dus moet zeggen dat dit een wet is die uh, propaganda voor niet-traditioneel seksuele, uh, seksuele relaties verbiedt. Dat, daar kun je wat mij betreft gevoelig voor in, invullen. Uh, homoseksuele relaties. Um, en dan moeten we kijken wat er gebeurt. Kijk, als, natuurlijk, als, als er na een maand of wat blijkt dat inderdaad op basis van cijfers je kunt zeggen... Uh, dat er meer geweld is tegen homo's en dat er een verband is met deze wet. Natuurlijk gaan we daarover berichten. En natuurlijk zullen we dat dan uh, in onze uitzendingen brengen. Ja. Alleen, ik heb dat nog, nog steeds niet, tot nu toe nog niet gezien. Ja. Jij, jij schrijft in dat blog ook dat de neiging bestaat natuurlijk toch om de kant van de activisten te kiezen in dit geval. Uh, terwijl die ons media natuurlijk ook gebruiken. Zeker. En, en ik verwijt, ik verwijt de homorechtenorganisaties als zodanig ook helemaal niks. Want die zijn natuurlijk speciaal voor opgericht om uh, uh, misstanden... Uh, althans wat zij zien als misstanden, aan, aan het licht te brengen. Ik vraag me alleen af of al deze hijsa... Uh, nou ja, hijsa, zo, zo negatief bedoel ik het niet... maar al deze opwinding ook maar uh, iets ten goede zal komen aan de homo's in Rusland. Dat is natuurlijk de grote vraag. Uh, vooralsnog zie ik dat niet zo gebeuren, eerlijk gezegd. Nee. Heb jij het idee, want het wordt toch groter en groter in het je kunnen zeggen, het woord boycott valt al... in verband met die winterspelen. Maken de Russen zich daar druk over? Nee. Kijk, als het uiteindelijk tot een boycott zal komen... dat geloof ik overigens niet, hoor. Want er zijn uh, al tal van, van, van politie, gezegd, uh, politie die gezegd hebben... Dat, het niet zal, uh, dat ze daar niet aan mee zullen doen. Maar vooralsnog maakt, uh, maakt men zich zeker in, in de Kremlin niet zo heel erg druk over een mogelijke boycott... die er waarschijnlijk toch niet van komt. Nee, en de groene man op straat al helemaal niet... Nee, sterker nog, de, de gewone man in de straat... die is er van harte met deze, uh, met deze wet eens. En uh, de, ik denk dat de gemiddelde Rus uh, eigenlijk liever zal hebben... dat, uh, uh, dat homoseksualiteit verboden wordt. Ja, ja. En wordt daar in de Russische media ook nog over bericht dan? Niet heel erg veel. Kijk, um, het feit dat Stephen Fry, een bekende Engelse uh, uh, uh, acteur en schrijver... heeft opgeroepen tot een, uh, tot een boycott van de Spelen, dat is natuurlijk wel nieuws geweest. Ook de reactie daarop van uh, premier Cameron, die zegt dat hij daar niet voor voelt... Is, is wel nieuws geweest. Maar het is hier in Rusland lang niet zo groot als het in West-Europa... en met name ook de Verenigde Staten is. Duidelijk, dankjewel. David-Jan Godwar, NOS-correspondent te Rusland. De baas van de Amerikaanse zender NBC... dat is de zender die de Olympische Spelen altijd uitzendt in Amerika... heeft een memo gestuurd waarin hij de veiligheid van de homoseksuele werknemers garandeert in Sochi. Waar dus straks in februari die winterspelen worden gehouden. Hoe ze dat precies gaan doen, dat is niet duidelijk. We hebben even gebeld met de NOS. Of daar al een memo klaar ligt, maar uh, daar lieten ze ons weten dat er hier nog geen sprake van is. Ze weten bij de NOS nog niet precies wie er wel en wie niet naar Sochi zullen afreizen. Deze week staat Nederland 3 weer in het teken van het TV-lab. Nieuwe programma's krijgen de kans om zich te bewijzen aan de kijker. Wij pikken de hele week per dag één programma uit dat aanbod. En we beginnen met Vechtersbazen van BNN. oud -bokser Arnold van der Leijden gaat mensen helpen om conflicten op te lossen. In het is een programma waar uh, twee mensen met elkaar de strijd aangaan in de boksring. En dat, uh, dat komt voort uit een conflict. Laat ik de case pakken die we ook. Uh, ...vanavond gaan zien. Twee jongens zijn hartsvrienden. Hun hele leven zijn ze al vrienden van elkaar. Ze zijn business samen begonnen. Eentje loopt de kantjes ervan af. Heeft ook heel veel andere uh, interesses. En doet ook heel veel andere dingen. En de ander gaat, voor, gaat er voor 100% voor. En ze komen niet tot overeenstemming daarin. En ze hebben er allebei een slecht gevoel bij. Nu gaan ze in de ring tegen elkaar uitvechten. En uh, de inzet is ook dat degene die wint... krijgt 51% van de aandelen, de andere 49%. En beide uh, hebben, dat, hebben dat gevecht aangenomen. En dat is niet het allerbelangrijkste. Het allerbelangrijkste is dat ze... Uh, naar elkaar gaan kijken op een andere manier. Zowel mentaal als fysiek. Dat ze elkaar respecteren, dat ze elkaar waarderen... en dat ze met elkaar voor de rest van hun leven ook die business kunnen doen. Dat is zeg maar de kern. Arnold van der Leiden gaat de deelnemers zelf trainen... en probeert ondertussen ook alvast het conflict een beetje op te lossen. Maar de echte oplossing moet dus uit de boksering komen. De vechtersbazen wordt vanavond uitgezonden om tien voor half elf op Nederland 3. En voor de mensen die daar niet op kunnen wachten... sinds een dik kwartier staan alle uitzendingen al online. Dat is de eerste keer dat dat zo is... En het pas volgens netmanager Roe Glips binnen het experimentele karakter van tv Dan is hier de laatste vraag, de handbraak. De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Ja, archief U luistert natuurlijk trouw elke dag naar de Nationale Nieuwsquiz. En dat inspireerde ons om eens een weekje in het archief van de radiospelletjes te duiken. Kees Gilbroort presenteerde in de jaren zeventig het spelletje Raden Maar... Maar op de Nederlandse radio, waarin mensen hun geluid moesten raden. Eh, toen hij in 1982 overstapte naar Veronica. veranderde hij het spelletje in de stemband. En moesten de kandidaten het stemgeluid van bekende Nederlanders raden. Het programma werd uitgezonden tussen 12 en 2 uur s'nachts. Wat voor de kandidaten geen bezwaar was om een hulplijn in te schakelen. Hier komt, het. als je dat doet. dan je, bind je de meerderheid van de kijkers aan dit land. en tegelijkertijd bind je de meerderheid van de reclamegelden aan dit land. Ja! Ja, ik was er nog. Ja, dat hoopte ik al. Ja. U uh, wilt het weten? Ja, wel graag. Nou, ik denk dat het de heer Smeekes is. Dan heb je wel 500 gulden verdiend. Uitstekend. <laughs> ja, dat wow. dacht ik ook. De heer Smekers, de directeur van de ster. Ja, die was hm. het. Hoe weet je dat nou? Nou, daar is mijn vrouw iemand voor het bed gebeld en die was daar helemaal niet blij mee. Oh, dus. vertel eens even verder. Jouw vrouw gaat bellen. Ja. En die belt iemand uit zijn bed. Ja. En die man was een beetje chagrijnig. Ja, nogal. nogal. Ja? Ja, ja, dat was hij. Was dat een kennis van jullie? Ja, dat was een kennis. Ja? Was? Ja, er nee. was een kennis. Ja. Hij is nu ja, niet meer ja. natuurlijk. Nee. nee. Nee, ik hoop dat het nog steeds een kennis is. Ja, ja dat, mag je wel, dat mag je wel hopen, maar. En, uh, Wanneer heeft ze die gebeld? Uh, dat was uh, bijna half twee. Dat oh en die man lachte. Dat waren ook zijn eerste woorden. Ja. Uh, weet je wel hoe laat het is? Weet je wel hoe laat het is? Ja. En toen zei een vrouw, ja, het is half twee. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. En dat vond die man niet leuk. Nee, vond hij helemaal niet ja. leuk? Ja. Kees spelletje spelletjes in 2003 uitgeroepen tot het leukste radioprogramma aller tijden. U hoorde trouwens op de achtergrond ook nog even Annet van Tricht die dat programma presenteerde. Dit is Radio 1 Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Katrien Keil is columnist en presentatrice. En Willem Schonen is hoofdredacteur van Trouw. Uh, Willem, laten nou, we even beginnen met jou. Jij was, is opgevallen in NRC Handelsblad afgelopen uh, zaterdag. Namelijk de reactie van de Groningse zorgorganisatie Novo. Dat allemaal in verband met de affaire rond de geestelijke gehandicapten Roelie. Ja. Wat markeert eraan? Nou ja, het was, het was op zich natuurlijk prima werk van NRC, dus alle complimenten daarvoor. Maar het, was, het heeft me wel verbaasd omdat ze iedereen, sinds die uitzending van Nieuwsuur, is eigenlijk ja. iedereen met die instelling in contact geweest. Want dus iedereen had, wilde een reactie. Ja, ook. iedereen heeft een reactie gevraagd. En niet gekregen omdat ze, uh, Novo zei, we, doen geen, uh, we geven geen commentaar over vele in, in, in gevallen. Nou ja, dat kan, dat kan een goed argument zijn. Ja. Maar waarom je dat dan uiteindelijk wel doet en dan via één kanaal, een krant in dit, in dit geval. Dat vind ik heel heel erg merkwaardig. Want je bent gewoon een instelling die betrokken is bij, uh, ik zeg niet verantwoordelijk, maar in ieder geval betrokken is, direct betrokken is bij een incident, ja. ernstig incident. Dus geeft dan een persverklaring uit of zo. Ja. Of, uh, het, het gekke was met die uitzending ook, want ze zouden in aanvankelijke. Uh, ja. Want er was een rechtszaak over geweest of die beelden uh, vertoond mochten worden. Uh, uiteindelijk besloot de rechter dat dat mocht. En ze hebben volgens mij tot, tot vrij lang het uh, volgehouden... dat ze daar zouden verschijnen in de uitzending. En op het roman Supreme uh, vertelde Twan Huis dat ze dus toch hadden afgezien van... Ja, dat begreep ik. Ja. Ja. Dat ze het eigenlijk niet hebben gedaan. Dus ik vind het een hele rare gang van zaken eigenlijk. Ik denk dat je dan dat je zeker dan de zorgvuldigheid moet hebben... Om, uh, om alle media tegelijk te bedienen met een persverklaring. Dat is ja. het beste wat je kan doen. Uh, terwijl, als ik even Want dan dus op... hun commentaar was heel helder, hè? Ze zeiden van, nou, die, ja. die mevrouw die zat gewoon niet... In de goede instelling. Had daar eigenlijk niet moeten zitten. Niet moeten zitten. Niet moeten zitten nee, alsof dat een excuus is, by the way. Nee, het is niet een excuus maar maar <laughs> dus Ze herkennen daarmee dat ze, dus, uh, dat ze of ze geven ermee wel, ja. wel inhoudelijk commentaar op dit geval. En je dus kunt ook dan zeggen van zij, zij kiezen bewust dus voor een podium, dit van NSC Handelsblad, en hebben waarschijnlijk de deal gemaakt van laat ons gewoon netjes vertellen wat wij graag kwijt willen. Ja, maar kijk, dat vind ik nog heel wat anders. Ik bedoel, ook als je politicus bent of zo, of je, je zit in het bedrijfsleven. Kijk, als, als Rutte voor, voor de Telegraaf kiest omdat hij gaat voor de Telegraaf kiezen, omdat hij dat publiek wil bedienen. Dan ja, oké, okay, dat is zijn keus. Dat is prima als je als een mening wil droppen of iets wil insteken, dat is goed. Maar kijk, als je partij bent in een, in een, in een incident als dit... dan zou je dat soort dingen, een mechanisme, uit de weg moeten gaan. Dan zou moet moeten zorgen dat je alle media tegelijk verdient. Omdat je weet, iedereen zit met die vraag. Ja, ja. goed. Nou ja, ze zullen nu naar NSC Andersblad verwijzen. Ja. Want daar staat het hier. Dan moeten we daar uh, de um, waarheid halen. Goed, dat was jouw ding. Want zo werkt dat. Wij bellen smorgens altijd even met jullie. Van heb je zelf nog iets. En Katrien, jij zei ik wil het nog even over zomergasten hebben van gisteravond. ja. Want uh, nou, ik vind het eigenlijk een beetje jammer dat bij zomergasten altijd iedereen wordt gebasht. Hè? Dan is de geïnterviewde niet goed en dan is de interviewer niet goed en dan is het onderwerp niet goed. Maar ik was gisteravond toch wel een beetje teleurgesteld over Wilfried hoor. Ik ja. heb hem altijd gezegd dat ik hem goed vind en weet ik wat. Maar deze mevrouw was duidelijk niet gewend om, om een televisiepubliek toe te spreken. Nou dat kan, dat is ook helemaal niet erg. Even, even want dat was Beatrice de, de Graaf, ja. de hoogleraar conflict en uh, veiligheid. Ja. Ja. En uh, op zich was het allemaal heel interessant wat ze had te vertellen. Maar het duurde allemaal eeuwig. En hij had dus gewoon tegen haar moeten zeggen onder een filmpje... hé, hey, listen, nu even korter, <lacht> want zo gaat dit niet. We vallen met z'n allen in slaap. Hmm. En dat is jammer, want uh, ja, ik ben om half elf echt afgehaakt. En, Terwijl, uh, ik hoorde vanmorgen ook iemand die zei... nou, eindelijk willen ze iemand die gewoon ruim de tijd kreeg... om, om zijn ding te vertellen. Ja, ruim de tijd is oké, okay, maar niet vier keer hetzelfde, toch? Of wel? Oh. Ik heb echt vier keer dezelfde dingen gehoord. Ja. Dus dat vond ik gewoon jammer. Ja. Maar oké, okay. het was verder een interessant... Zij is wel een interessante verhaal. Interessante dus. absoluut. Ja. Maar ik denk dus dat er, dat er veel meer mensen aan het programma... gebonden hadden kunnen worden. Maar nu weet ik de kijkcijfers niet. Misschien hebben er wel een miljoen gekeken. Dus ik praat laat wel... ik mezelf al in, 609 in de 609.000. Ja, zie je. Dat is toch 200.000 minder dan vorige week. Ja. Minder dan bij Theo ook. Maar ja, daar begon ja. het dan ook mee. Ja. Um, ja, het blijft natuurlijk toch lastig. Hè? Je moet drie uur lang... Je moet, je moet die, die fragmentjes er allemaal in. Je moet een, een interessant gesprekken voeren. Ja, maar ja, kijk dat is als je natuurlijk gewend bent om live te doen, dan heb je een soort ingebouwde tijdklok en dan weet je van nou nu moet ik het afkappen, want nu vallen ze in slaap thuis. En die tijdklok die was er dus duidelijk niet. Nee, en de, want je hebt ook in 24 uur met gezeten. Ja. dat is ook een programma van Wiltwoord. Ja, maar dan heb je, dan je die jou? tijdklok al helemaal niet nodig, want dan kan je lullen wat je wil en dan snijden ze later. Nou, dat, dus, daar dus, dan wordt natuurlijk ontzettend in geknipt. Ja, ja, enorm, wat denk je? Maar dan zit je met z'n tweeën in het huis. En... Ja, en dan oh ja. ben je op 24 uur met elkaar opgesloten film. Het is <laughs> echt ja, maar goed, dat is natuurlijk toch inderdaad een andere manier van, van interviewen. Omdat je ja, weet tuurlijk. van nou ja, ik, kan, ik kan wel wat, wat, ja, wat los spul gebruiken. Natuurlijk knippen ze wel wat leuke ja. dingetjes eruit, weet je wel. Maar dat is natuurlijk wel wat ja. anders dan. Uh... Maar het is wel mooi dat je een programma maakt waar iedere week discussie over is. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ja, dat op zich is al. En dat in de jaar. zomer, hè? De... Ja, ja maar zomer, er is, dat moet je wel eerlijk erbij zeggen. Er is ook niks anders om over te praten. Laten nee, zeker dit jaar. Er is dit jaar heel weinig om over te praten. <laughs> Zometeen over andere zaken. Bijvoorbeeld de omroepacties die door Jan Slachten zijn aangekondigd. We ben zijn benieuwd wat jullie daarvan vinden in deel 2 van het Mediaforum. Dit is Radio 1. Nu het NOS Journaal, Mark Visser. Op het kanaal door Zuid-Beveland bij Wemeldingen worden vier opvarenden vermist van een zeilboot. Duikers zoeken naar hen. De boot werd vanochtend overvaren door een tanker. Voor zover bekend is nog niemand gered. In juli waren er meer faillissementen dan in de maand ervoor. Volgens het CBS gingen bijna 780 bedrijven over de kop, 100 meer dan in juni. Ruim een derde van de bedrijven die failliet gingen waren actief in de handel en ook in de bouw hebben veel bedrijven het nog zwaar.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 Er is toch een steekpartij geweest bij het kraakpand dat gisteren afbrandde in Amsterdam. Agenten zagen bij een brandend pand een man met een bebloede rug. En kort kwam er daarna iemand met een mes naar buiten rennen. En daaruit concludeerde de politie dat er een steekpartij was geweest. Maar nu is gebleken dat een slachtoffer van zijn fiets is gevallen en in glas is terechtgekomen. En hij kon dat niet eerder duidelijk maken, onder meer omdat hij had gedronken. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Lunch met Jurgen van den Berg. En het Mediaforum met Katrin Keil en Willem Schone. Ja, eh, vrijdagavond is het bij Kneveland van de Brink. Hoewel het waren eh, Knevel en Kersenboom, moet ja. ik zeggen. Eh, Jan Slachter, die kondigde daar aan van de omroep Max, zei dat de publieke omroepen op 9 oktober naar Den Haag gaan om actie te voeren tegen de extra bezuinigingen van 100 miljoen. Die komen dan bovenop de al ingevoerde 200 miljoen euro. Wat nou, de bedoeling is dat wij met 100 bussen naar het Maliveld gaan. Want ah. we hebben al uitgerekend dat het plein te klein is. We, we gaan naar het Maliveld? Maar... Ja, en jij gaat in een bus. Ik. En jij gaat in een bus. En die bus, je zorgt dat die volkomt. Alle ah. presentatoren gaan er naartoe. We zorgen dat er muziek is, klassieke muziek. Maar ook uh, muziek, het muziekfeest op het plein. Er gaat van alles gebeuren. We gaan een petitie aanbieden. We gaan onze kijkers en luisteraars mobiliseren. om hen ook uh, te, te, te bewegen naar het Maliveld. Want die 100 miljoen is gewoon een brug te ver. Willem Schoonen, tot nu toe was het uh, best wel stil in Hilversum. Er werd uh, braaf aan de slag gegaan met de bezuinigingen van Rutte 1. Uh, de fusies komen er, volle gang. Eind van dit jaar moet het er rond zijn. Uh, terecht dat de omroepen nu in actie komen tegen die extra 100 miljoen? Nou, het is wel terecht dat je je stem laat horen, ja. Dat denk ik wel. En... Uh, en... En ik vind het verhaal van Jan Sachter... Is is, hij heeft ook een goed verhaal, mm. denk ik. Ja, nou, ik vind, waar ik kijk, een beetje pissig om werd... was dat hij als argument noemde... dat Albert Verlinde een miljoen per jaar krijgt. Nee, nou, dat heeft er dus echt helemaal niets mee te maken. Nee, zijn belangrijkste argument vind ik namelijk... daar heeft hij wel gelijk in. Dat, dat met name de VVD die heeft er een, een, een politiek ideologische doel mee. Dat gaat niet zomaar om een bezuiniging. Hij zegt ook van kijk, we weten dat we moeten bezuinigen. De zorg moet ook bezuinigen, wij moeten dat ook. Dat is logisch, daar zijn we ook mee bezig. Maar... Het gaat uiteindelijk de VVD om iets heel anders, namelijk een andere inrichting van het bestel. Met een, met een bestuur erop en, en geen verenigingsstructuur meer. Oké, okay, dat is dus een, een, een. Hij verdedigt hier, of hij roept op tot, tot een actie om het publiek belang, de verscheidenheid in ons omroepbestel te verdedigen. Dus dat vind ik goed. Aan de andere kant, ik ben, ben een als ik Als ik hier kom vind ik dit een hele rijk land, hoor. Vind ik Dit een hele rijke wereld. Dat, dat gaat niet alleen over de salaris van bestuurders of presentatoren... maar dat, dat stelt eigenlijk van alles af. Ja. Dus ik denk, wij hebben veel meer geleerd om iedere euro om te draaien... voordat we hem uitgeven. Als ik, als ik dat bij bij de kranten bedoel je. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Jullie krijgen toch helemaal geen subsidie? En volgens mij staan jullie veel meer onder druk dan de televisie. En ik moest dus eventjes uitzending gemist terugkijken... want vrijdagavond had ik een heel gezellig etentje. Nou, en dan moet ik me eerst door een commercial heen worstelen over yoghurt... En dan denk ik, ja, hallo, hé, hoe verdienen ze dan bij die omroep hun geld? Waar blijft dat geld dan van dat uitzending gemist? In mooie programma's, Katrien. Nou, was dat dus maar zo, want blijkbaar gaat dat dus ja, maar, niet zo. Dat, ja, maar dat is toch zo? Nou. Je, hebt toch ook, je hebt hier toch lang genoeg gewerkt nou, bij de volgens publieke... volgens mij is het helemaal niet zo dat al die sterbudgetten... In, in de publieke programma's terechtkomen. Dus ik denk dat er qua, laat maar zeggen, financiële administratie... bij die omroepen nog heel wat te halen is. En natuurlijk zou ik het vreselijk vinden als wat ik toch een mooi bestel vind... dat iedereen gewoon zijn eigen visie op het leven kan uitdragen. Dat, dat is mooi, dat moet dus ook bedoel, zo blijven. je bent niet tegen het, te, tegen het publieke omroepen Nee, nee, maar ik denk wel. He, bedoeld, er wordt nu in plaats van 22... omroepen worden er acht. Maar misschien moet er ook nog eens iets aan de financiële... administratie gebeuren. Misschien is daar nog wel... een hele hoop te halen. Ja, de stelling van is, van de, we zijn in heel de goedkoopste ja. van, van Europa. Na, na, Moldavië. We zitten ja, tussen, tussen Moldavië en Bulgarije. Nou ja, ik bedoel, ik liep net de met mijn, de mijn partner... die jarenlang voor de BBC heeft gewerkt... liep ik de redactie van... De het journaal over, want dat moet als je hier naartoe wil, naar deze studio. En hij zei tegen mij. Hé, oh, hemeltje, liefhebben bij de BBC-werkers met een derde van de mensen. Ah, dat is echt onzin. Nee, dat laat, is... laat hem eens even binnenkomen. Ja, maar dan moet je het even in het Engels doen, hè? Nee, maar de BBC-man, dat is toch veel groter. Die hebben toch ook nieuw... enorme, enorme budgetten ook? Nou, ja, volgens mij valt dat allemaal En, en ik mee bedoel, de... die, die worden ook meegenomen in die berekening van slachten. Want ik denk dat dat gewoon waar is. Iedereen zit maar op die publieke omroep te mopperen... en focust op één zo'n groot salaris van, van één ja, presentator. Ja, dat moet ook niet. En daarom vind ik het ook heel verkeerd dat hij het salaris van Albert... Ik. die werkt namelijk bij de commerciële. Daar ja. hebben we allemaal niks mee te maken. Nee. Daar betalen we niet aan mee. Nee. Maar goed, dus, dus het nee, gaat... De strijd, voor, voor, de strijd voor, voor het behoud, voor de verschijnenheid in dat bestel... Ja, dit is een hele goede. Dat is een goede strijd. Daar ben ik ook voor. Dit wat wel gek is, want Jan Slachter heeft op een gegeven moment... op een vrijdagmiddag bij elkaar gezeten met, met mensen van de NVJ... en uh, de omroepbazen vooral. Uh, het, het gewone volk van de werkvloer uh, is, is hier nauwelijks of niet in gekend. Of je moet al lid van de NVJ zijn misschien, maar... Mm -hmm. Dus het lijkt van bovenaf ook vooral te komen. Ja, is ja, dat ja, niet ja. gek? Ja, ja dat, is, dat is misschien gek. En, en wat ik niet helemaal kan overzien. Want, want ik, als je ook, dat is dan dus nou ook een recent <tot> kort van het Commissariaat zegt dat uh, de bedreiging van het bestel het grootste is op het lokaal niveau, hè, lokale regionale beroepen. Ja. Ja. Daarvan staan er gewoon een heleboel, echt een heleboel, op de rand van, van omvallen. Ja. En dat is, dat is wel vind ik wel een enorm probleem in Nederland. Dat de, de, de verschijnheid van de media. Op nationaal niveau ja. is dat nog wel redelijk. Maar op, op lokaal en regionaal niveau is het echt hard achter. Het is bij de kranten aan het is toch wel heel lang zo. aan de gang. Ja, en daar hebben we toch niemand over horen protesteren. Is daar iemand voor naar het Malieveld gegaan? Nee, daar is niemand voor naar het Malieveld gegaan. Maar we zijn er wel heel erg ongelukkig over. Ja, nou terecht. Ja. ja. Um, wat moeilijk is volgens mij, ik, ik luister ook maar om me heen wat ik hoor hè, van collega's. Gewone mensen die eh, volgens de CEO betaald worden voor de goede orde. Die zeggen ook: van Ja, ik, ik weet het eigenlijk helemaal niet. Ik, misschien wil ik wel helemaal niet actie voeren, want dat zit ook niet, het zit ook niet zozeer in je. Nou ja, en jij zegt: Jij constateert terecht dat de top dus uh, wel actie voeren, Maar ik denk, want dat heb ik hier al vaker gezegd... De, mensen, de gewone mensen, de technici die bij de omroep werken... die hebben hele gewone salarissen. Daar is niks te veel aan betaald, eerder te weinig. Nou, ik kan me voorstellen dat die mensen denken... weet je, het is niet zo makkelijk om zo'n baantje te vinden. Laten die mannen daar maar lekker protesteren. Ik hou mijn baantje liever. Nee, maar zo ze, is het nee, wel. Ze, ze gaat toch niet naar het voor hun salaris? Daar, daarvoor gaan ze niet naar het Nou, dat nee. is het wel. Nee. Nee. Wat denk je nou dat er gebeurd is? Ik, ik had vorige week... Of twee weken geleden had ik iets van de AVRO. Iedereen die ik daar sprak was ontslagen. Want ze moeten dus samen met de tros. Mm -hmm. Dus iedereen is zijn baantje kwijt. Ja. Wat denk je nou dat er met die mensen gebeurt? Denk je nou dat die in een bus stappen naar het Malieveld? Ze kijken wel uit. Ze hopen dat ze hun werk houden. Ja, maar nogmaals, het, maar het is, dit, dit, je hebt hier niet te maken met een, met een salarisconflict. Dus het gaat hier over een ingreep in het bestel. Ja. Waarvan, ja. waarvan, nou, waarvan Slachter in ieder geval zegt... Van, dit, dit tast gewoon de kwaliteit van het bestel... Van de, ja, ja de en van het is eigenlijk dus okay. van, van de programma's aan. Nou, ja. ik, ik hoop dat hij, hij twee zegt, bussen vol krijgt. Heeft het over honderd? Want maar... ik even vroeg hem van. Gegeven, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat worden dan de consequenties? Toen zei hij van het betekent dat de ochtendprogrammering met max eruit gaat. Nou, dat lijkt mij best een serieuze. Ja. Uh, nou, ja, dat welke welke ochtendprogrammering? Nou, volgens mij doen dus ze ochtends aan gym en aan quizzen. Zijn eigen programma, toch? Met ja. een geheugentrainer zit daar. Geheugentrainer zit erin, ja. Ja. ja. Nou ja, maar dat, dat is dus al een, een punt. Ik zou niet zomaar dit programma gaan opgeven... in het kader van een actie of zo. Dat, dat, dat, dat vind ik lastig. Ik vind dat je daar het publiek niet mee lastig moet vallen. Precies. Maar um, wat daarmee niet gezegd trouwens... dat ik die actie van Jan uh, onzin vind. Want ik vind het heel goed dat hij opkomt voor de publieke omroep. Het is heel goed dat hij zijn stem laat horen... maar moet dat nou met een actie op het Mali-veld? Ja, nou ja, net, zo, net zoals de cultuursector. Een beetje, je, moet, je moet beide doen. De cultuursector heeft ook, uh, toen de bezuinigingsgolf kwam... Uh, grootste concerten georganiseerd. Met Freek, Freek de op ja, en en het de jonge podium. En nou, het heeft in het heeft, die zin niet veel geholpen, maar het heeft wel. Nee, tuurlijk, ik denk ook niet dat dit gaat helpen. Dit gaat niet veel veranderen, die, die nee. Wenkels van Mali. denk ik niet. Maar tegelijkertijd is die sector ook wakker geschud in de zin dat ze op zoek zijn gegaan naar andere verdienmodellen en naar andere uh, inkomstenbronnen. Dus ze heeft ook dus een creativiteit hmm. losgemaakt. Goed, homoseksualiteit is de laatste tijd een groot thema in de media. Dat heeft alles te maken met de Winterspelen in Sochi. De homofobie in Rusland lijkt me de dag toe te nemen als we de berichtgeving een beetje mogen volgen. We hoorden net David-Jan Godfra, die is de NOS-correspondent in Rusland... die heeft daar een blog over geschreven. Uh, Willem, vind jij dat er uh, journalistieke fouten zijn gemaakt als je hem zo hoort? Nou, nee, dat denk ik niet, eerlijk gezegd. En, en, en ik vind ook dat je zijn, zijn redenering kun je namelijk ook omdraaien Je kunt ook zeggen, van, hij zegt namelijk dat het wordt een anti-homo-wet genoemd... maar het woord homo komt er niet eens in voor. Dat maakt het alleen maar erger, zou ik zeggen. He, want de, de, de wet is zo ruim gedefinieerd dat... Uh, <kliek> dat de rechter eigenlijk de alle kanten mee op kan. Ja, maar hij zegt je, hij kan alles, je kan alles, niet traditioneel noemen. Dus no. dat nee, maar maakt kijk, het wel we, helemaal erg. Nee, maar we hebben bijvoorbeeld allemaal filmpjes gezien hè, van, van de, ja. de lockhomos en die mensen worden er worden in elkaar geslagen, wordt gefilmd en alles. En uh, ja, hij zegt ook ja alles wordt nu op één hoop gegooid alsof dat door die uh, homowet komt, terwijl maar, die mensen daar gewoon homofoob zijn. Nee, maar kijk, dat zo als je die link zo direct legt, is dat niet terecht. Maar het is heel logisch... sowieso dat als, als er een, als een, een groot toernooi is... als we de Olympische Spelen in een land... dat zo'n land onder het was komt te liggen... als er een kwestie speelt met zo'n wetgeving... dan gaan journalisten kijken van... hoe staat het eigenlijk met homo's in Rusland? Ja. Hoe wordt er in Rusland gedacht? Hij zegt zelf ook van... het is een homofob land. Mensen hm. moeten er echt ja. niks van hebben. En jij ja. denkt dat Nederland niet een homofob land Jawel. is? Oh, precies. Alleen, ik vind dus dat we niet... dat dat we niet dat ik, ik, ik zou niet de conclusie zeggen... dat we zaken erger hebben gemaakt dan ze zijn. Ik denk dat het eerder omgekeerd is. Ja. Alleen, wat hij terecht zegt... je kunt niet zomaar de link leggen... tussen een, een, een zogenaamd recent opgeleide golf van geweld tegen homo's... en die wetgeving. Dat, mm. dat is, dat Denk is. je dat Nederland trouwens net zo'n homofob land is als Rusland dan? Nou, net zo. Dat weet ik niet. Want ik weet niet hoe het in, in Rusland is. Ik heb uh, dus uh, na die yoghurtreclame uitgebreid... Uh, naar Knevel van den Brink gezeten. En daar zat een correspondent uh, uit Rusland... die daar al 16 jaar woont in. En die zei ook... het is helemaal niet tegen, tegen homoseksuele gericht. Het is tegen min. Tegen tegen minderheden is het veel erger. Dus... Ja, ik denk dat wij met z'n allen denken dat de gay parade in Amsterdam staat... voor hoe Nederlanders tegen homoseksuelen aankijken. Dat is gewoon niet waar. Nee, want het, nee, want het aantal geweldsdelicten tegen homoseksuelen... is in Nederland ook gegroeid, hoor. Ja. je is zo. Af. Ja. En ik, ik weet dus niet of dit nou... Of, als ik nou twee stemmen uit Rusland hoor die daar werken... Uh, en daar dag en nacht uh, zijn... als die nou zeggen, nou jongens, zo is het niet. Het is niet speciaal tegen homo's gericht... Ja, ik weet hij, ik niet of die verslaggeving wel zo goed is van ons. Hij, hij zegt ook, hè, er zijn natuurlijk demonstraties tegen die wet, maar eigenlijk stelt dat niet zoveel voor. Want dat zijn eigenlijk een paar, een handjevol mensen. Ja, maar dat ja, wordt toch ja. heel groot gemaakt ja. hier. Ja, ja. ja. Dan, als je daarop in gaat zoomen, dan wordt het snel groter dan het werken. Daar, daar geef ik hem wel gelijk. Ja. Ik denk, Ho, daar hoe gaan jullie daarbij trouw mee om? Bijvoorbeeld. Nou ja, we hebben natuurlijk ook de verhalen gehad over de, de, de, de, de, de valstrikken voor uh, of voor dat ja. noemt of ja, jongens van plezier. Uh, die verhalen heb ik ook allemaal in de kans gehad. We hebben natuurlijk ook gekeken naar uh, hoe wordt uh, onder de Russische bevolking gedacht over hongers. Dus die verhalen hebben we ook gehad. Ja. Ik weet niet of we echt hebben gesuggereerd... dat dat een massale demonstratie was. waren. Ik denk niet dat we dat zo ooit hebben gezegd. Ja. Dat krijg je natuurlijk al gauw als je een camera opzet. Dan krijg je ja. dat effect al snel. Ja. Hij, hij zegt ook bijvoorbeeld Amnesty International. Die brengen ongefundeerde berichten in de wereld. Is dat dan minder erg of zo? Omdat dat, dat, dat geen journalistieke organisatie is? Ja, dat is natuurlijk net zo erg. Ik bedoel, Juist Amnesty International moet natuurlijk heel betrouwbaar zijn. Want dat is waar wij... Tenminste, waar ik als journalist heel vaak op blind voer. Ik bedoel, als Amnesty het zegt, dan is het waar. Nou, als het dus niet waar blijkt te zijn, maar dan, dan, dan, dan is, is het helemaal het ja. eind uh, mm. Maar goed, dat, dat homorechtenbewegingen uh, gebruik maken van de tij van zo'n Olympische Spelen, dat er wat aan zit te komen. En van de discussie dat daarover. Dat doen ze op zich heel slim. Dat is natuurlijk hartstikke goed. Ja. Jij noemde even Knevelen van der Brink. Afgelopen vrijdag kwam daar een eind aan de, de reeks met de gastpresentatoren. Dat hebben ze een maand lang gedaan. Hè. Uh, uh, afgelopen vier weken dus. Vielen zij in. Andries Knevel zei daar het volgende over. En ik dank de 16 gastpresentatoren... die de afgelopen vier weken hier naast mij en naast Thijs hebben gezeten. En we vonden het geweldig om te doen. En, en ja, ik zeg het maar eventjes, een groot succes. Was jij het daarmee eens uh, met deze conclusie? <laughs> Nee, ik vond het zo erg. Ik had niet gedacht dat ik het zou zeggen. Maar ik snak ernaar dat Van der Brink weer terug is vanavond. Echt waar. Wat, wat vind je er erg aan? Ja, nou ja, het is weer zo duidelijk... Uh, dat iedereen zo'n programma kan presenteren. Nou, als er één ding helemaal uh, juist is... dan is het dat niet iedereen zo'n programma kan presenteren. Dat is ja, een uh, Sabine Uitslag. Daar las ik dan ook over dat ze het geweldig deed. Nou, ik, ik zag die aankondiging. Ik dacht, hemeltje lief... een, een, een beginnende presentator die zo'n zin uitspreekt... wordt al niet eens op tv toegelaten. Maar ja, goed. Uh, ze kan goed dansen, dus dat is dan zeker nee, een reden. Ben, jij, ben ons... jij eigenlijk nog gevraagd? Uh, nee, maar ni niet dat ik had... Uh, uh, ja, goed. Nou, ik zeg te... Weet je, dat is het ellendige. <lacht> Als ik nu iets zeg, dan moet iedereen achter dat mens had natuurlijk nee, zelf in de besteer, nee. Wat overigens ook zo is. Nee, maar het is, toch, het is, het is. Het is een beetje zonde. Hoor. Je hebt een ijzersterk duo. Een professioneel duo. Die goed op elkaar zijn ingespeeld. En dat trek je uit elkaar en zit er een gast bij. En dat is dus heel erg afhankelijk van de kwaliteit van die gast. Dat ja. is gewoon jammer eigenlijk. Ja, en je had natuurlijk in het begin al een rare figuur. Toen dat, dus dat Wouter Bos daar bijvoorbeeld. Dat was, was nog met, uh, met Thijs. Ja, Die zit daar soms ook gewoon met een andere pet op. En dan moet ja. hij weer heel kritisch worden ja, gevraagd. Dat komt toch ja. ook allemaal helemaal niet. En die Maarten van Rossum zeg. die daar een helemaal een eigen show van maakt. Ja, die man die zal wel super populair zijn. Maar ik vond dat het niet kwaad was. hij heeft. die was wel goed. Maar ja, dat is een professional ja, dat, dat is een, is dus een lust, hè? Dat dat econoom, anders. Ja, nee. ja, ja. economisch journalist. Ja. Dus die vond jij een meerwaarder? Ja, ja dat wel. Dat is zo'n ja. type. Maar hij kan het ook. Ja, he? en omdat hij ook veel ervan weet. En dat is dan echt. die stelt dan ook vragen dat je denkt. Nou, dat is oké, weet je wel. Ja, we hebben aan het begin is even in de uitzending gehad. Die vertelde waarom dit was. Hè? Omdat ze toch uh, ja, ook even met de familie op vakantie moeten. Um, ik, volgens mij heb ik daar toen nog tegen ingebracht dat David Letterman in Amerika is volgens mij 49 weken of zoiets. Uh, maar ja, dat vond hij geen argument, want dat moet er ook kunnen. Maar eigenlijk vind je het geen goede actie van Knevel en van de Brink? Nee. nee ik zou ik het vind, niet als je doen. dat dan wil doen... Ze hebben daar enorm voor gevochten om die tijd te krijgen. Ja, dan is het toch heel raar om dan te zeggen... Sorry, maar we gaan nu gastpresentatoren nemen. En dan kan uh, uh, uh, Andries Knevel wel zeggen van... Ja, het is een enorm succes. Uh, ja, zij denken met uh, mensen die succes hebben met andere programma's... dat je dan uh, ook succes hebt met je eigen programma, maar... Ik vind dat het ontkenning van het vak is. En ja. dat vind ik heel erg. En de netmanager vond het allemaal goed. Die, die was al ver, op de hoogte, ver van tevoren op de hoogte van dit plan. En die heeft het ook goed gevonden. Mag hij het afkeuren? Ah, Je ja. Ja, die had, die had, die had kunnen zeggen, zeggen van van de... ja, wacht even, jullie zitten als, als, uh, uh, zeg maar als opvulling van de tijd van Pauw en Witteman. Ja. Uh, dat is zo afgesproken, nou, die aantal, dat aantal weken. Het lijkt me dat hij mag zeggen, van, uh, nou, daar ga ik niet meer akkoord. Nou, dan, dan, dan raad ik hem aan om dat volgende keer te doen. Ja. Dat, dat gebeurt niet. Okay. Jij bent het wel met me eens. Ja. Ja. Ik, vind het ook, uh, nee, ik vind het jammer. Goed zo, uh, dank voor jullie bijdrage aan dit uh, mediaform. We gaan zo eens even uitzoeken hoeveel mensen er eigenlijk bij die BBC werken. Want dat vind ik toch een <lacht> interessant punt. Uh, en dan neem volgende keer die man even mee. En dan zullen ja, we dat ik even... ik kan, met... kan, kan hem je zo hier? Nee, nee, volgende keer. Dan ga, we gaan het eerst even uitzoeken. Katrie Kijl en Willem Schone, hartelijk Dankjewel. dank. We gaan een liedje draaien van de Radio 1 van deze week. Komt van de Schotse band Travis. Tijdje niks van gehoord, maar ze zijn terug met een nieuw album. Where You Stand heet het. En daarvan Reminder. Travis, dus. Um, Schotse band. En er zijn zelfs radiocollega's die hun kind daarna genoemd hebben. Hoe u te wilt, is dochter, heet Travis. Um, reminder dus van een nieuw album van ze, dat is de radio ECD, Where You Stand. Stans tegen is hier, hij is 22 jaar, komt uit Tilburg. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Student commerciële economie. Ja, dat klopt. Ja. Wat, wat wil je uiteindelijk gaan doen, Stan? Nou, ik wil eigenlijk de muziekbusiness in. Dus, uh... Dat daar valt een hoop geld te verdienen, denk je? Uh, ja, het is een lastige periode, maar ook oh. weer uh, interessant. Dus uh, ik doe mijn best. Je wilt echt eens een mooi businessmodel uh, bedenken dat je daar, uh, daar geld van kan maken. Ja, dat zou mooi zijn, ja. Je kan hier 300 euro verdienen als je de hoogste score haalt deze week. Maar dan moet alles wel goed kloppen. We beginnen met de nieuwsfactor. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe reist u met een OV-chipkaart? U houdt de OV-chipkaart aan het begin van de rit tegen het roze logo van de kaartlezer. U bent ingecheckt. Reizigers betalen bij wijze van borg aan het begin van hun reis 4 euro bij bus, tram of metro en 20 bij de trein. Als u uitstapt, houdt u de OV-chipkaart weer voor het logo van de kaartlezer. En de werkelijke reiskosten worden van uw saldo gehaald. Reizigers die vergeten uit te checken leveren de vervoersbedrijven ieder jaar 30 miljoen euro op. Reizigersorganisatie Rover. Vindt dat een schande? Elke keer in- en uitchecken. Reizigers die vergeten uit te checken die in het openbaar een vervoer. Die, uh, nou ja, dat is een goudmijn, he, levert dat op voor de vervoerders. 30 miljoen euro zouden ze daaraan overhouden. Vraag 1, gemiddeld hoeveel procent van de reizigers vergeten uit te checken? Een 10 procent. Dat is niet goed, dat is 1 procent. En dat is nog meer dan gedacht. reizigersorganisaties zijn erover en voor een beter OV zijn er heel boos over. Vraag 2. Eh, maar ook de vervoerders spreken zich nu uit... tegen het miljoenen slurpende systeem. Naast Connection pleit welke vervoerder voor een eenvoudiger chipkaartsysteem? Veolia. Dat is goed. Connection bijvoorbeeld eh, wil graag een herinvoering van het zonesysteem. Dat is goedkoper voor reiziger en vervoerder, zeggen ze daar. Dan de kop uit de krant. Lees ik voor. Daar zijn de handjes. Dat is de eh, kop. Daar zijn de handjes. Gaat dit over één Dutch Valley... Duizenden handen gingen daar de lucht in voor artiesten als Gers Doel, Rob de Nijs, Kane en Kleine Vieserik. Twee, de homo supportersvereniging van ADO, de Roze Rijgers. In een Haags café keken zij naar de wedstrijd tegen Go Eagles. Of drie linkshandige mensen. Morgen is het namelijk linkshandige dag. En dan staat dit bijzondere fenomeen dus eventjes in de schijnwerpers. Daar zijn de handjes. Uh, fragment 1. Dat is goed, ja. Dutch Valley, kop uit de Telegraaf. Vraag 4. Het was een vrolijke boel op deze derde en uitverkochte editie van het festival in spaar Opmerkelijk incidentje was de diefstal van wat? Een ambulancequad. Dat een is goed, ja. Een ambulancevoertuig, ja. Uh, het, gaat, het is een soort golfkarretje. De politie vermoedt dat de dief met het voertuig van Velsen naar Hadem is gereden... en roept getuigen op om zich te melden. Vraag 5. Geluidsfragment. Wie is dit? Ja, zeker. Ik ben hier 100%. Ik ben hier... Ik kom best aan het doen en ja, helemaal in paniek. Ik hoor die start niet goed, maar ja, ik kan niks eraan doen, joh. Dat is atleet Martina. Hoeveel? Martina. Ja, wat atleed. zei je? Atleet Martina. Oh, ik dacht dat je zei André Martina. Nee, Tjurandi Martina heet hij natuurlijk. En inderdaad, Martina is de achternaam. Dus die rekenen we sowieso goed. Het was zijn reactie bij de WK Atletiek in Moskou. Hij is uitgeschakeld in de halve finales van 100 meter. Het was uiteindelijk niemand minder dan Lightning Bolt die er met de wereldtitel vandoor ging. Vraag 6. De verwachtingen waren verder hoog gespannen voor het onderdeel 10kamp. Verwacht werd dat 10kamper Eelkos Sint-Nicolaas zich wel een, uh, nou, een medaille zou toe-eigenen. Op welke plaats eindigde hij uiteindelijk? En dat is goed. Laatste vraag. Nog vier punten verdienen. Je krijgt aanwijzing over een persoon uit het nieuws. We willen graag weten wie hier wordt bedoeld. En als je het weet moet je onmiddellijk stop roepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Ik ga door het leven als zijne koninklijke slechtheid. 3. Lachen naar het vogeltje was er bij mij niet bij. 2. Purple rain heb ik gisteren maar even laten zitten. Stop. Prins. Prins zegt hij. Laatste was geweest. Ik gaf gisteren twee optredens in het Amsterdamse Poptempel Paradiso. Is Royal Badness is een van zijn bijnamen, de Minneapolis Midget ook. Is Royal Purpleness, zo heeft hij nog honderd bijnamen. Um, Prince, inderdaad, alle fotograferende fans werden weggestuurd. Uh, dat was ook een van de aanwijzingen. Je komt op zeven in totaal, dus daarmee gaan we zo meteen vermenigvuldigen in deel 2 van de quiz.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 We zijn terug bij stand Steeg, 22 jaren Tilburg. Hij moet de eerste score deze week neerzetten. scoorde net al 7 in deel 1 van de quiz. Daarmee gaan we nu vermenigvuldigen. Ik heb 90 seconden voor jou. Ja. Daarin stel ik de vraag. Je mag het niet doorheen schreeuwen. Mag wel, maar heeft geen enkele zin. Um, dan graag het antwoord of pas. Maar eigenlijk is het heel simpel. Kompie. De Nationale nieuwswist. Hoeveel Palestijnse gevangenen worden één dag voor de vredesonderhandelingen door Israël vrijgelaten? 26. Goed, hoe heet de minister die de full body scan onder bepaalde voorwaarden wil toestaan? Schipper. Goed, in het havengebied van welke grote stad is gisteren het einde van de Scheldeblokkade gevierd? Pas. Antwerpen. Welke voetballer heeft zaterdag een record gevestigd... met een hattrick in de eredivisie? Bakali. Goed, Een Zwitserse tassenverkoper ontkent dat zij aan welke beroemdheid... een tas weigerde te verkopen? Oprah Winfrey. Goed, Een militair is dit weekend opgepakt omdat hij wat voor stof zou hebben verspreid... in een disco in Hardenberg? Uh, traangas. Goed, met welke score is Feyenoord gisteren door Twente aan van het veld gespeeld? 1-4. Welk insect uit de Franse Provence is voor het eerst opgedoken in Nederland? Siddar. Uh, het is de Cicade... Welke acteur is dit weekend herenigd met Ilse Eline Vere, een jeugdvriendin uit Nederlands-Indië? Nijhold. Dat is goed. Een politica uit welk land heeft zich teruggetrokken... uit de verkiezingsstrijd na een blunder over de islam? Eh, uh, Australië. Dat is goed. Wat is de naam van het nieuwe tv-productiehuis... van onder andere Ali B. en Najib Hamali? Noordtie Camel. Dat is goed. Wie heeft van Rusland een visum gekregen... om klokkenluider Snowden te bezoeken? Eh... Uh... Lons in de vader. Ja, heel goed, ja. De vader, welk land zou een overeenkomst gesloten hebben met Iran voor de levering van uranium? Rusland. Zimbabwe. is Het badgasten in het Zuid-Duitse Zuid Ochkenrieden zijn doodsbang voor wat voor dier? Wespen. Een schildpad. Hoeveel handtekeningen haalde de PVV op met 80. zijn verzetsactie tegen het kabinet? 80.000. Goed, de Duitse regeringspartij CSU wil na de verkiezingen in september wat invoeren voor buitenlanders: een uh, vignet voor openbaar vervoer, voor, het, voor, uh, voor de snelwegen. Over de Duitse snelwegen. Hoe heet zoiets? Vignet. Ja, vignet, ja. ja. Tolvignet. Dat is nog completer geweest. Maar de jury heeft een, een, een, nou, een makkelijke maandag. Die denken van, we de keuren dit ook goed. Ik vind het prima. Dat is mooi. En uh, ik, ik, bedoel, ik ben als was in handen van die jury. Dus <laughs> je had al zeven. Uh, maal twaalf uit de tweede ronde komt op 84. Okay. Nou, dat is een mooi begin voor deze week. Uh, dat is niet onaardig. Dat zou vorige week de winnaar zijn geweest, uh, bijvoorbeeld. Dus we gaan afwachten of die 300 euro naar jou toe gaat. Je krijgt in ieder geval mee de kaarten voor beeld en geluid... de lunchradio, de mok en de lunchbox. Oké, okay, dankjewel. En een goede reis terug, hè? Ja, dankjewel. Wij melden ons zometeen weer met een vraag. Een vraag over werk in het kader van het onderdeel de werkplaats. Zometeen na het NOS Journaal. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV.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 Handig als u zicht belemmerd wordt door bijvoorbeeld het bestelbusje naast u. Ontdek alle innovaties van de Volvo V40 op VolvoCars.nl.